Dit is het lokale Omroep Goren Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Bij onze buren in Tilburg gaat het niet goed met de zwanen. Op dit moment sterven daar zwanen bij bosjes. Ze zijn er al vijf dood gegaan in een vijver. Een actiegroep en de buurt bekommeren zich om de zwanen. En ze vinden het erg jammer dat de gemeente Tilburg en de dierenambulance niks willen doen. Nou, uh, botulisme is een uh, bacterie die dus nu uh, denken wij hoor in het water voorkomt en. Dat... We denken dat omdat uh, twee weken geleden is er hier een proef uh, gedaan in het water. En toen was er beginnen botulisme te vinden. Dus waarschijnlijk is het nu doorgezet. En uh, is het water nu zo vies dat uh, nou, ze vallen echt allemaal om. We hadden zeven jonge zwanen. Er zijn er nu al vijf dood. Oh. Eentjes uh, vallen echt stuk voor stuk. Ja, verdrinken ze. Want ze verslappen helemaal. En wij zijn bang dat het, uh, nou, morgen alles werkt hier in het park. Ja, nou zeg je botulisme is het. Hè. De gemeente heeft het al ontdekt. En waarom? Doen die niks? Ja, dat is een goede vraag. De buurtbewoners hebben hier uh, de gemeente aan telefoon gehad en de politie. En, uh, maar ja, ik weet niet, ze doen niks. Ze zouden hier naartoe komen al meer dan een uur geleden, maar uh, er gebeurt niks. Komend weekend, vrijdag, zaterdag en zondag is het G-voetbalweekend op het amarant terrein in Tilburg. Ik sprak met François van Hoofd.